Interpol heeft de Surinaamse oud-minister van Financiën hoefdraad op de opsporingslijst gezet. Hoefdraad is al bijna een jaar spoorloos. Er wordt in Suriname verdacht van elf strafbare feiten, waaronder witwassen en corruptie. Tegen de ex-minister is 12 jaar cel geëist. Litouwen krijgt van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex twee keer zoveel geld voor beveiliging van de grenzen. Aanleiding is de grote toename van migranten die vanuit Wit-Rusland de grenzen oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Sievert van Linden zegt dat niemand is benadeeld... die mondkapjes en sneltesten kocht bij zijn stichting Hulptroepen. Gisteren meldde Follow the Money dat van Linden en zijn partners... niet alleen aan de overheid geld verdienden... maar ook aan zorginstellingen en zakelijke klanten. Volgens van Linden klopt dat niet. Voor het eerst dit jaar is in Australië iemand overleden aan corona. Dat gebeurde in de deelstaat New South Wales, waaronder meer Sydney ligt. Het laatste sterfgeval was eind oktober. Sydney zit nu twee weken in lockdown en in elk geval ook nog komende week. Gisteren werden in New South Wales 77 coronabesmettingen vastgesteld. Het hoogste aantal van dit jaar. In België is een zeldzame dubbele coronabesmetting vastgesteld. Een vrouw van 90 overleed in het ziekenhuis in Aalst na enkele valpartijen. Artsen stelden na haar overlijden vast dat ze met twee covid-varianten besmet was. De vrouw was niet gevaccineerd. En het weer, af en toe zon. Vooral in de noordelijke helft van het land buien. Soms met onweer en veel regen. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat al de hele dag file op de A7 door wegwerkzaamheden. Ter hoogte van horen heb je in beide richtingen nu 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, orangen Baumblätter fallen auf den Weg. Ich hab 20 Kinder, weil das Haus ist schön, alle kommen vorbei. Ich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 and clear my mind boy. but it's hard to find the space I need to contemplate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 Everybody laughed Everybody laughed Cause all the local Romeo's Were trying to put on a show for her Kan met patent op de zon, Zief M, 24 uur per dag hete zomerhits, zaterdagochtend als hij daar loopt. Mijn kleine jongen, wat wordt hij dan gewoon? Kleine jongens spiegel, gedragen zich als willen.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 Het zich afzocht, En dat maakt die jongens Niemand naar de voor de tocht. Ik ben trots op je stunts en je acties Maar vooral je strijdlust en je passie En zo'n zwalb is een tikje overdreven En wat schattig en je weet het zelf best ook Het mag niet maar Gewoon genieten jongen, kom wel goed Echt, je bent een sympathieke knul geworden Soms een en soms een kampioen Met de ballen z'n voet op Zaterdagochtend En jij kan hier nog de winnende maken Als je daar loopt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 voor de, toest, de voor de, me, de achteren, gedragen zich als toch, nog vaak die progen, de voor de toest. You're the winner. Let me tell you, that's the name of the game. When you lose, you lose, and when you lose, you lose. Don't you wonder why you lose your shoes? I met a girl one day. She was on the way to make a movie down in LA. She said I never lose. I said you never win. I bet you never ever heard a name. whatever every winner's name is in the hall of fame. And you're the winner when you beat the game. And you're the winner when you beat the game. And you're the winner when you beat the game. And you're the winner. And you're the winner. You're the winner. You're the winner. <laughs>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 No En zomer Stasera dolce amica mia, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendomi, sul vandaag, di un tramonto, vandaag, non foschi